2 uur. NPO Radio 1 met Jan Mom. Goedemiddag. Al jaren blijkt met enige regelmaat dat ziekenhuizen de beveiliging van patiëntgegevens niet op orde hebben. Het laatste voorbeeld is het Haga Ziekenhuis in Den Haag, waar tientallen medewerkers het medisch dossier van Realityster Barbie bekeken. Over de impact daarvan op betrokken patiënten en de vraag of het niet eens tijd wordt, bijvoorbeeld van boete voor de ziekenhuizen, gaan we het zo direct hebben. Na het NWS journaal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 Als wij het inkopen, dan ligt de prijs voor een patiënt per jaar... rond de nou 160.000, 200.000 euro. En wij maken het voor een achtste van de prijs. Dat de zorgverzekeraars het nagemaakte medicijn van het AMC vergoeden... en het origineel niet, is bijzonder. De verzekeraars vinden het originele medicijn veel te duur. YouTube gaat de beveiliging bij zijn vestigingen opvoeren... naar aanleiding van de schietpartij van dinsdag. Een vrouw schoot toen drie mensen neer in het hoofdkantoor in Californië... en pleegde zelfmoord. De veel leraren in het basisonderwijs zitten nog in de laagste salarisschaal. Jaren geleden werd al afgesproken om de leraren beter te gaan betalen. Maar de snelheid waarmee dat gebeurt... blijft achter bij de afspraken die daarover zijn gemaakt. De Indiase Bollywoodster Salman Khan is tot vijf jaar cel veroordeeld... ...wegens stropen. De filmacteur zou twintig jaar geleden een antilopen bedreigde diersoort... ...hebben doodgeschoten. Khan zelf ontkent dat hij dat heeft gedaan.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 Bij routineonderzoek bleek dat tientallen medewerkers... haar dossier hadden ingezien... terwijl ze mogelijk niet bij de behandeling betrokken waren. En daar is de Patiëntenfederatie boos over. Het gaat om tientallen uh, uh, mensen. Nou, als, uh, dat is zo exorbitant uh, uh, hoog. Dat is gewoon niet normaal. Of medewerkers ook bij andere patiënten de regels hebben gebroken... is de Patiëntenfederatie niet bekend.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 Heel erg veel gewijzigd worden natuurlijk qua naambordjes, bewegwijzering, kleding van de stewards, de hele huisstijl, briefpapier. Daar hebben we een paar maanden voor nodig. We willen dus eigenlijk het allemaal zichtbaar maken op, ja, bij de eerste wedstrijd van Ajax van het nieuwe seizoen. En dat zal ergens begin augustus zijn. Het nieuwe logo van de Johan Cruijff Arena wordt onthuld rond 25 april, de geboortedag van Cruijff. Dat is weer nog van het westen uit droog en flinke opklaringen. Vrij veel wind en het wordt een graad of acht. Morgen en zaterdag zonnig en droog. Zaterdag kan het 20 graden worden. Verkeersinformatie van de ANWB. Dennis Mooi. Het loopt vast op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Knop het Aazelo en Markeloos staat 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Opruimwerk na een autobrand op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Zorg voor 2 kilometer file tussen Den Horen en Rijswijk. De rechterrijstrook is daar nog dicht.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 Ontdek ons echte goud. Dichterbij dan je denkt. Kijk op Nationale Museumweek.nl. ZZP'ers doet de boekhouding met Tello. Ga naar Tello.nl. Tello met een W.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 Wat Is een mooie shortlist. Vijf boeken op weg naar de verkiezing van het Managementboek van het jaar. Op 19 april. Kijk voor uw favoriet op managementboek.nl Slash shortlist. NPO Radio 1. Avro Tros. Medewerkers van ziekenhuizen die even het dossier van een bekende Nederlander inzien. Of dat van een buurman of buurvrouw uit de straat. Want dat gebeurt ook. Het heeft nogal wat impact als je daar als patiënt achterkomt. Wat horen we zo direct? Een Amerikaanse vruchtbaarheidsarts gebruikte stiekem zijn eigen sperma om cliënten te helpen. Net als de Nederlandse arts Jan Karbaat, een pionier op het gebied van invriezen van donorzaad. Maar ook de man die tenminste 41 kinderen voortbracht door zijn eigen sperma stiekem aan cliënten te geven. Ik ben heel boos. Eigenlijk heel boos. Hij heeft gewoon gelogen. Hij heeft papieren gegeven aan mijn ouders met zijn donornummer erop. Het is gewoon allemaal gelogen geweest. Allemaal nep. Zo direct een gesprek met een van de kinderen van Jan Karbaat. En in feite of fictie checken we of het waar is... dat kinderen steeds slechter fietsen. Ja, dat gebeurt helaas heel veel. Ouders die gelijk door willen naar hun werk... of ook omdat ze het te gevaarlijk vinden rondom school... om de kinderen op de fiets te laten gaan of zelfs mee te fietsen. Fietsen kinderen inderdaad steeds slechter. En komt het dan omdat ze overal naartoe gebracht worden door hun ouders? Het antwoord krijgt u tegen drieën. Maar nu eerst, wie kijken er in je ziekenhuisdossier... Jan Mon. Eén Vandaag. Het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft een intern onderzoek ingesteld. Nadat nou, is gebleken dat medewerkers het medisch dossier... van realityster Barbie hebben bekeken. Klokkenluidersite Publix heeft aan Eén Vandaag verteld... dat tientallen medewerkers van het Haagse ziekenhuis... in het dossier van de Jong hebben gesnuffeld... zonder dat ze daarvoor bevoegd waren. Samantha Dion, beter bekend als Barbie, werd begin dit jaar opgenomen in dat Haagse ziekenhuis, HAGA, na een zelfmoordpoging. En haar medisch dossier werd, zoals we net hoorden, bekeken door tientallen medewerkers van het ziekenhuis. Lambert de Bruin, uh, recent nog opgenomen geweest in het ziekenhuis? Nee, gelukkig niet. En niet dat ik zo bekend ben. Maar ja, ik sluit nu toch niet uit dat het personeel het misschien toch interessant vindt uh, om te kijken wat ik mankeer. Ja, want vooral BN'ers blijken in trek. Ja, het is al jaren een uh, probleem. En niet alleen in ziekenhuizen. In 2005 kreeg voetballer Robin van Persie er nog mee te maken. Meer dan 200 agenten van de politie Rotterdam-Rijnmond... hebben geprobeerd om in de computer... het dossier van voetballer Robin van Persie te bekijken... terwijl ze dat niet mochten. Van Persie wordt verdacht van verkrachting. Korpschef Meijboom stuurde de 200 agenten een brief met een formulier... en ze moesten aangeven waarom ze in het dossier wilden. De meeste agenten vulden in dat ze gewoon nieuwsgierig waren... Ze worden niet gestraft. Ja, dat was dus bij de politie. En dit keer heeft onbevoegd personeel van het Haga ziekenhuis... het dossier van Reality Star Barbie bekeken. Vandaag brachten wij naar buiten dat het ziekenhuis... inmiddels een intern onderzoek is gestart. En vanmorgen sprak onze tv-collega Herman Saalberg... de patiëntenfederatie Nederland... die de belangen van de patiënten behartigde. En zij zijn not amused. Ik vind het echt schandalig dat medewerkers in een ziekenhuis zomaar gaan zitten kijken in de privégegevens van een patiënt. Dat kan echt niet. De privacy van elke patiënt moet gewaarborgd zijn. Daar kom je niet aan. Het is aan het ziekenhuis wat ze daarmee doen. Maar ik vind het echt een ernstige overtreding voor de medewerkers die dit gedaan hebben. Er zijn wel eens mensen om minder ontslagen. Lambert de dank je Ik ga erover doorpraten over dit nieuws met uh, Johan Legematen, Hij is hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. En met Meritjo de Leeuw. Zij heeft een bedrijf in cybersecurity... en adviseert instellingen en bedrijven op dit gebied. Mevrouw de Leeuw, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u vertelde ons voor de uitzending dat een van uw kennissen werkt... in dat Hagenziekenhuis. Ja, dat klopt. En ook in het dossier van Samantha heeft gegluurd, hè? Klopt, en uh, die wist mij twee weken geleden dit al te vertellen, dus dat zij erin gekeken had. Dus uh, het verbaasde mij <laughs> dan ook dat het nu pas eigenlijk uh, naar buiten komt. Het lijkt nu alsof het iets van uh, de laatste dagen is... maar het is al natuurlijk al weken geleden. Want hoe werkte dat dan? Waarom, waarom gluurde zij erin? Uh, nou, om, om, de, om de simpele reden, omdat ze nieuwsgierig is en omdat het kan. En het is daar dermate uh, qua uh, software uh, ingeregeld dat je er gewoon bij kan. Ook als je geen medische staf bent, maar ondersteuner in dit geval. Ja, dus dus is het daar, want we hoorden al eh, berichten van dat het een cultuur zou zijn daar in het ziekenhuis. Kunt u dat bevestigen? Nou, ik vraag me af of dat alleen maar van toepassing is op het Haga ziekenhuis. Want je hoort natuurlijk meerdere verhalen, ook zo, zo hiervoor al over de, de zaak Robin van Persie bij de politie. Je hoort het ook divers bij gemeenten waarbij uh, ambtenaren proberen het GBA te kijken van bekende Nederlanders om informatie te achterhalen. Volgens mij is het niet een cultuurprobleem wat alleen maar van toepassing is op het Haga ziekenhuis, maar is het gewoon breder en menselijk. Wel een cultuurprobleem, maar op meerdere plekken. Ik denk het wel, ja. Ja, en dat terwijl zoiets natuurlijk grote gevolgen, nare gevolgen kan hebben voor personen waar het over gaat. Ook als het gaat trouwens om onbekende Nederlanders. Verslaggever Harm van Attenveld ging vanmorgen op bezoek bij iemand die een poosje geleden slachtoffer werd van dossiergluurders. Ik ging naar een GGZ-instelling omdat ik uh, posttraumatische stressstoornis had. En daar wilde ik graag vanaf en voor behandeld worden. Judika Berkelaar, van 2010 tot 2014 werd ze behandeld in die GGZ-instelling. In 2013 vroeg ze de logingegevens op van het elektronisch patiëntendossier van de instelling. Uh, er werd gewoon extra lang naar me gekeken als ik langsliep. Als ik langsliep, uh, dat ze. Uh, wat tegen elkaar uh, zeiden. En ik had zoiets van, ja, hoe kan dat uh, nou? Uh, vreemd vind ik dat, ook bij, uh, bij de receptie. En uh, nou, toen ben ik uh, de gegevens uh, op gaan vragen... en inderdaad werd mijn vermoeden bevestigd... dat al die mensen in mijn dossier hadden, hadden gekeken. Dit is dat uh, dossier, ja. een dikke map... Dat zijn alle acties die er uh, plaatsgevonden hebben op mijn medisch dossier. Tientallen bladzijden met log gegevens Dat zijn uh, de namen van degenen die dus in het uh, dossier hebben gezeten. Hier zie ik ook mensen van die achter de receptie werken. Ja, dat klopt. Die hebben ook in mijn dossier zitten kijken. Ja. Gewoon het idee dat ze hun verveelde tijd uh, doden met juristisch normloos gedrag en zich hebben vermaakt met, met mijn ellende. Dat is gewoon afschuwelijk. Wat is de impact daarvan geweest? Het ondermijnt je vertrouwen in, in behandelaars. En het heeft heel, een heel tijdje geduurd voordat ik weer het gevoel had bij mijn nieuwe behandelaar, dat, dat het goed zat. En, want, uh... want u bent wel daar onder behandeling gebleven? Ja, dat heb ik uh, bewust gedaan, omdat ik uh, zoiets had van... Uh, ook al is er uh, heel veel gebeurd wat niet door de beugel kan... dat maakt niet dat een hele instelling verrot is... en dat alle behandelaars slecht zijn. In eerste instantie heb ik een klacht ingediend bij, uh, bij de bestuurder... Hij gaf aan na zeven weken dat er geen ongeoorloofde inzagen waren op mijn uh, dossier. En uh, nou, toen heb ik hem een tweede uh, klachtenbrief geschreven. En hij gaf voor de tweede keer aan dat er niets aan de hand was. Nou, dat was voor mij reden om naar de klachtencommissie te gaan. De klacht is uiteindelijk door de klachtencommissie gegrond verklaard. En nou, dan het nieuws van vandaag dat. De medische gegevens van Reality Sterg, Barbie, dat die ongeoorloofd zijn ingezien door mensen van het Hagenziekenhuis Ziekenhuis in Den Haag. Ik zit in een, uh, in een actiecomité, Stop Benchmark Rom. Uh, en tegen daar. Deze privacy-schending in de GGZ. Ja, precies. Um, nou ja, daar kwam een, een berichtje hierover binnen en dat las ik. En ja, dat, dat raakte me, omdat ik natuurlijk zo herken. Uh wat er is, uh, is gebeurd. Wat, wat ik uh, eigenlijk heel opmerkelijk vind... is dat het, uh, de directie dan een opmerking maakt... van uh, ja, dat ze continu werken aan de bewustwording van medewerkers. Ik denk, bewustwording van medewerkers... dat moet er toch al lang en breed zijn? Nou, dat vind ik, vind ik heel schokkend. En ja, dan denk ik, in, in die vier jaar tijd dat ik het zelf mee heb gemaakt... Ja, wat is er nou verbeterd, wat is er nou veranderd? Het lijkt erop dat, uh, dat die toegangsbeveiliging uh, nog steeds niet op orde is. Ik weet een patiënt die heeft 195 inzagen gehad in haar dossier. Dus nog veel meer ongeoorloofde inzagen. En dat uh, maakt ook dat ik denk van ja, uh, in hoeverre is die toegangsbeveiliging in zijn algemeenheid van elektronisch medische patiëntendossiers op orde? Ik vraag het me af. Ja, ik praat erover door met Johan Legermaten, hoogleraar gezondheidsrecht. Meneer Legermaten, ja, deze mevrouw is geen bekende Nederlander... maar ook haar dossier werd begluurd. Wat denkt u als u dit verhaal hoort? Nou ja, er werd al eerder in de uitzending door een vertegenwoordiger... van de patiëntenorganisatie te worden schandalig gebruikt. Dat is het natuurlijk ook. Je behoort als hulpverlener niet te kijken in dossiers van patiënten bij wie je behandeling gewoon niet betrokken bent. Ja, en we hoorden dat het hier ook om receptionisten ging. Dus over duidelijk mensen die daar niet bij betrokken zijn. En nu vroeg deze vrouw uh, haar eigen inloggegevens op. Um, ik weet niet of iedereen weet dat dat kan... maar is het een patiëntenrecht überhaupt om die inloggegevens te krijgen... Jazeker. zeker. En het interessante is natuurlijk dat, dat wat er nu in het Haga ziekenhuis is gebeurd... dat gebeurt denk ik ook wel in andere ziekenhuizen en ook in andere plekken en ziekenhuizen. Het interessante van de huidige digitale uh, dossiers is natuurlijk... dat je ook gewoon kan zien wie erin gekeken heeft. Uh, en dan kun je dus ook ontdekken of dat een bevoegd of een onbevoegde persoon was. En dus ja, je, je hebt ook mogelijkheden om na te gaan door middel van die loggegevens... Uh, wie er onbevoegd in het dossier hebben gekeken he, zodat je op grond daarvan ook gewoon stappen kunt gaan zetten. Stappen zoals... Yeah. <laughs> Nou, ik denk dat het toch het meest voor de hand ligt... dat uh, de werkgever, de zorginstelling waar je werkt... dat die hier gewoon heel hard en duidelijk optreedt. Want het geeft absoluut geen pas dat dit gebeurt. Uh, uh, je hebt geen recht als, als, als hulpverlener... om gegevens te zien van patiënten waar je niet betrokken bent. Dus als, als, je dat, als we dat kunnen controleren door middel van het systeem, dan denk ik dat de, wer de werkgever een heel duidelijk signaal moet geven... Uh, dat dat gewoon absoluut niet kan. En dat bij een volgende gelegenheid en misschien ook wel hele ingrijpende maatregelen genomen zullen moeten worden. Ja, worden de woordvoerder van de patiëntenvereniging zeggen... er zijn mensen om minder ontslagen. Uh, vindt u dat dat zou moeten gebeuren? Nou, ik denk niet dat ontslag een, een eerste stap is. Ik denk als, als je ontdekt dat iemand dat, dat doet, uh, dat je hem een reprimande geeft... en laten we zeggen ook een aantekening maakt in het personeelsdossier... van de betrokken persoon. Uh, ja, bij volgende keren moet je natuurlijk al ingrijpender maatregelen gaan denken. Dus ik denk dat ontslag niet... Uh, een voor de hand liggende eerste stap is. Maar ik ben het wel eens met de vertegenwoordiger van de patiëntenorganisatie... dat het een ernstige, uh, ernstig voorbeeld van onprofessioneel gedrag is... Uh, waar gewoon een reactie op moet volgen. Boetes voor ziekenhuizen? Ja, dat, dat kan We de autoriteit persoonsgegevens zou dit als een datalek kunnen opvatten en een ziekenhuis een boete kunnen opleggen. Maar het gaat natuurlijk niet om dat ziekenhuis. Er zal geen directie van een ziekenhuis zijn die zegt van ik ik ben het ermee eens dat mijn medewerkers dit gedaan hebben. Nee, maar er zou wel een Veel cultuur zijn, is. daar is sprake van in het Haag ziekenhuis, waardoor dit als gewoon gezien wordt. Nou ja, dat, laten we zeggen, dit is een voorbeeld van één bekende Nederlander waar dan heel veel mensen in het dossier hebben gekeken. Dat, dat, we weten dat in andere ziekenhuizen komt dat ook wel voor. Het is natuurlijk voor een deel ook, uh, het wordt ook gemakkelijk gemaakt, zou je kunnen zeggen, omdat de, de, de elektronische patiëntendossier breed toegankelijk. Dat is ook niet helemaal te vermijden, omdat je, je zou kunnen zeggen... de oplossing is, je, mag, je kunt technisch al kijken van de patiënt waarbij je betrokken bent. Maar dat we zeggen, bij, bij, bij hulpverlening met wisselende diensten... je moet een beetje flexibel in het systeem kunnen zijn. Dus je kunt niet helemaal realiseren dat een hulpverlener... technisch gesproken ook alleen maar toegang heeft... tot een dossier van de patiënt waar hij of zij bij betrokken is. Je hebt dus te maken met de professionaliteit van die, van die hulpverleners. Die moeten zelf ook zich bewust zijn van het feit dat ze technisch toegang kunnen krijgen... tot dossiers waar ze niks mee te maken hebben... maar dat ze dat gewoon qua attitude en professionaliteit niet doen. Nou, Als we dus dit soort voorbeelden hebben... Uh, dat, dat die professionaliteit kennelijk niet altijd uh, de boventoon uh, voert... dan moet daar duidelijker op worden ingegrepen. En dat lijkt mij een, een, een goede actie van de werkgever... lijkt mij wezenlijker dan een actie van de meer indirecte uh, toezichthouder... zoals de autoriteit persoonsgegevens. Ja, want mevrouw De Leeuw, uh, u, u is... Hoorden we he, dus onlangs iemand die ook in het dossier van Barbie heeft gegluid. Mm -hmm. Welke maatregelen nam het ziekenhuis toen? Uh, deze persoon heeft een uh, officiële waarschuwing gekregen. En nog even uh, uh, uh, eigenlijk een uh, nabrander van, uh, van daarnet. Kijk, als je het wel zo kunt instellen dat je uh, kunt loggen... wanneer iemand toegang krijgt tot gegevens waartoe die niet toegang zou mogen hebben, dan kun je het volgens mij ook zo regelen... dat je überhaupt geen toegang krijgt. Dus ik vind het feit dat je het wel registreert dat iemand kijkt... maar die dat niet zou mogen, dat is op zich al een fijne stap. Maar daar schiet je dus niks mee op. En blijkbaar ook onder het mond van dan moeten er stappen worden genomen... mensen worden gewaarschuwd, et cetera. Ja, het helpt allemaal niet. Zorg er dan voor dat je maatregelen neemt die wel... Helpen. Dus zorg ervoor dat het gewoon afgesloten wordt. Want zo'n receptionist, waar we het net, waar net, die net ter sprake kwam... die heeft echt niets te zoeken in zo'n dossier. Dus sluit dat gewoon af. Ja, u zegt wat dat betreft zou er technisch ook meer kunnen. Ja. Uh, nog even, want, want degene waar u het over had... Hè, die dus in het dossier van Barbie gekeken had, die werd <lacht> ja. gewaarschuwd. Ik begrijp dat zij eigenlijk zelf ontslag wilde nemen, toch? Ja, dat klopt. Dat werd haar een beetje te heet onder zijn voeten. En uh, zij heeft daartoe ontslag willen nemen per 1 mei... maar dat ontslag is niet uh, geaccepteerd. Want zij dacht, ik word misschien ontslagen vanwege ja, deze... Ja, omdat auto. er een officiële waarschuwing is gevolgd... en uh, daarachter werd ook gezegd dat uh, het ziekenhuis zich uh, beraden op verdere te nemen maatregelen. En die wilde zij niet afwachten. Dus daartoe had ze zelf de ontslag uh, aangeboden... maar dat is niet, uh, niet geaccepteerd. Ja, meneer Legemaat, we horen natuurlijk helaas al jaren over datalekken in ziekenhuizen. Het is niet de eerste keer uh, dat dit gebeurt. Uh, bekende Nederlanders worden vaak het slachtoffer ervan, niet alleen in, in, in ziekenhuizen. Um, u zegt, eigenlijk gaat het toch vooral om het besef bij medewerkers dat ze dit niet kunnen doen? Ja, ik denk dat dat toch het belangrijkste is. Zeker omdat het over heel veel mensen gaat, dus dat is ook uh, gewoon... Lastig om, dat, om al die individuele gevallen aan te pakken. Maar misschien moeten we toch maar eens een keer een voorbeeld stellen. Dat voorbeeld stellen zou kunnen liggen in de sfeer van dat een werkgever. toch, toch een wat formelere stap neemt in een situatie als deze. Een voorbeeld stellen zou ook kunnen zijn. Dat, dat er tegen een van de betrokken mensen. een klacht wordt ingediend bij het tuchtcollege voor de gezondheidszorg. En ik denk dat als zo'n klacht bij de tuchtrechter komt dat ook de tuchtrechter daar streng over zal oordelen... gaat dan echt over de verantwoordelijkheid van dat individu... die dus dat professionele gedrag niet vertoond heeft. Ja, ja. Ja, misschien moeten we af en toe toch maar zo'n zaak hebben... omdat dat wel een heel afschrikwekkend voorbeeld kan zijn... voor toekomstige situaties en daardoor ook gewoon kan helpen. Wij spraken ook de autoriteit persoonsgegevens... die zeggen ook ziekenhuizen moeten echt alleen maar mensen toelaten... die bij zo'n dossier eh, noodzakelijk toegang moeten hebben. Nou, dat sluit aan bij wat mevrouw De Leeuw eerder zei. Eh, dat is volgens haar ook te regel. Uh, het is uh, overigens, moeten dit soort incidenten ook, meneer Legemaat, gemeld worden hè, bij die autoriteit? In dit geval is dat niet of pas heel laat gebeurd. Moet die autoriteit daarop reageren? Nou ja, die autoriteit krijgt, krijgt heel veel meldingen van data, want helaas zijn er daar behoorlijk wat van. De autoriteit kan ook stappen ondernemen. Uh, de eerste stap zal toch meestal zijn dat tegen de betreffende melder wordt gezegd van... hé, hey, je moet je leven beter en pas als vervolgens dat dan niet gebeurt... dan zijn er ook nou, bijvoorbeeld boetes van de kant van de autoriteit persoonsgegevens mogelijk. Maar ook voor die autoriteit geldt dat ze er natuurlijk een groot belang bij hebben om die stappen te zetten... waardoor je uh, ja, zo groot mogelijke garantie hebt dat... Uh, grotere groep mensen zich bewust wordt van het feit dat dit gewoon niet kan. En daar vind ik dus eigenlijk uh, de verantwoordelijkheid van de werkgever belangrijker dan de verantwoordelijkheid van de toezichthouder. En even wat die technische kant betreft, ik zei net van, van je kunt niet in alle omstandigheden voorkomen dat je kunt kijken uh, in dossiers van een patiënt waar je niks mee te maken hebt. Maar ik ben het wel met mevrouw De Leeuw eens, dat is, laten we zeggen onbeperkte toegang tot patiëntendossiers voor receptionisten. Dus ja, dat is natuurlijk echt een no-go area. Dus laten we zeggen, op, op dat niveau zou je misschien zeker verder gaan de stappen kunnen zetten dan nu gebeurd is. In de Daar vinden u elkaar. Dank bij de hoogleraar gezondheidsrecht Johan Legemaat en cybersecuritydeskundige Mary Jo de Leeuw. Om half vier spreken we met pvda kamerlid Sharon Dijksma over deze zaak. Zij stelde vandaag vragen aan de verantwoordelijk minister. Nieuws via de NOS. In Indonesië, in Jakarta, zijn tientallen mensen omgekomen door het drinken van alcohol waar een giftige stof in zat. Correspondent Michel Maas. Michel, wat is er gebeurd? Nou ja, ineens begonnen er uh, overal in de stad mensen te sterven aan alcoholvergiftiging. En uh, die blijken te zijn overleden omdat ze een, een mengsel, een alcoholisch mengsel, wat hier oplossan wordt genoemd, hebben gedronken. En uh, ja, de naam zegt het al, het is uh, een mengsel, oplossan, uh, waarin uh, vaak uh, ook... Methiel alcohol of apothekersalcohol wordt verwerkt. En dat is alcohol waar je aan doodgaat. Als je geluk hebt, dan word je alleen maar blind. Dus het is een vreselijk spul. En dat wordt uh, gemengd met Coca-Cola en andere spullen... om de smaak een beetje op te peppen. Maar het, uh, het gebeurt heel vaak. Het is, uh, uh, het is zo dat die, die alcohol... Mengers, dat die niet weten wat, dat er een verschil is tussen alcohol van 90% die je niet kan drinken en alcohol van 40% die je wel kan drinken. Dus dat is een enorm probleem. Het gebeurt heel vaak zeg je en niet alleen in Jakarta? Nee het gebeurt inderdaad heel vaak, vooral op het platteland omdat daar natuurlijk de kennis nog veel minder is dan in de stad. Maar ja, dit keer gebeurt het dan in Jakarta en op een vrij grote schaal en ze zijn uh, als gekken op jacht naar de, op zoek naar de plek waar deze alcohol vandaan komt. De politie heeft al invallen gedaan op drie plaatsen... waar oplossing gemaakt wordt. Ze hebben producenten opgepakt. Een handelaar uh, die het spul doorverkocht... Uh, in zijn winkeltje met kruidendrankjes. Dus uh, ja, ze zijn, ze zijn op jacht. Maar uh, in de stad is het tot nu toe op deze schaal nog nooit voorgekomen. En toeristen? Moeten die uh, ja, bang zijn dat ze dit voorgeschoteld krijgen? Nou, dit wordt vooral verkocht in, in kleine kraampjes. Uh, vooral van uh, mensen die kruidendrankjes verkopen, ik zei het al. En het, het, meestal wordt het verkocht in plastic zakjes. En dat is niet direct iets waar uh, toeristen op aanslaan. Die kopen dat niet. Die komen daar niet, niet zo gauw mee in aanmerking. Het komt zelden voor dat dit soort drankjes in flessen wordt verkocht. En verkleed is als echte alcoholische dranken. Michel Maas van de NOS, dankjewel. Duizenden hardloopliefhebbers komen dit weekend naar Rotterdam... om maar liefst 42 kilometer en 192 meter achter elkaar te lopen. Heel veel mensen moeten er denk ik niet aan denken. Maar voor schrijver Abdelkade Benali is het lopen van een marathon het mooiste wat er is. Abdelkade Benali is daarom ook hier, onze optimist van vandaag. Welkom. Hey, hallo. Hoe vaak heb je die marathon gelopen? Ik heb hem acht keer gelopen. Ja. Alle acht keer ook in Rotterdam? jij? Nee, nee, twee keer Rotterdam, uh, twee keer Amsterdam... Eén keer Berlijn, één keer Budapest. En ik ben ook twee keer uitgestapt. Ah, ja. Want ja. toen redde Geen je het zo... gewoon fysiek ja, niet. Nou ja, toen ging het gewoon niet. Ik ging er te hard van start. En, en dit jaar loop je hem niet. Nee, ik geloof hem dit jaar helaas niet. Uh, misschien volgend jaar weer. Ja. Jij vindt de marathon in Rotterdam de mooiste? Ja, het, is het mooiste van, het, van Nederland. Omdat de marathon van Rotterdam is de, is de marathon van de, van de lopers en de Rotterdammers. De Rotterdammers ja, die, uh, die, die, die, die spannen zich op die dag uh, in om, om, om de lopers een groot onthaal te geven. En dat doen ze op zoveel mogelijke manieren. De organisatie is perfect. Dat doen ze in Amsterdam niet? N minder, minder. Oh, ja, ik, ja, ja ik, ik, bijvoorbeeld, ik kan je een voorbeeld geven. Ik, heb een, ik kom uit Rotterdam, in En ik had een uh, buurjongetje. Gewoon een, een buurjongen die daar... Uh, die, en die ging op de dag van de marathon, was hij vrijwilliger. Hij, pakt hij de tram naar het centrum om daar het, om daar het verkeer een goede maand te leiden. Maar die zal te je in Amsterdam toch ook wel hebben? Hardlopers weten dit. Hardlopers weten, er is een in de beleving. Je gaat bijvoorbeeld de Rotterdam-Zuid op en daar wordt je door ied, rij je dik toeschouwers. De Rotterdammers, die maken er een dagje uit van. Oké, okay, Het okay. gaat ook niet over Rotterdam en Amsterdam. Ja. Het gaat over de marathon en waarom ja. jij dat uh, ja. het mooiste vindt wat er is. Terwijl ik begrijp ook, ik lees even voor wat je zelf hebt gezegd ja. of opgeschreven. Elke stap is een aanslag op de benen viermaal je lichaamsgewicht komt op het asfalt terecht. Ja. En dat duizenden keren. Ja. Weken na de marathon is ja. je lichaam nog in zak en lezing, ja, Je leest mijn betoogje uh, voor. Kijk ja. nou, ik wou ja, er toch ja, even aan de up. <laughs> Ja, Nee, dat is ook zo. Het is aas, dat, dat, daar moet je ook de marathon heel serieus nemen. Je moet hem heel serieus nemen. Je moet, je, moet, je moet er vrij lang voor trainen, 12 weken. Je hoeft er niet, je hoeft, je hoeft niet heel hard voor te trainen. Want een, een marathon is eigenlijk niets niet meer dan een trimloop plus nog 10 zware kilometers. Maar je moet, er wel, je moet hem wel serieus nemen. Je alle hardlopers weten of het nou, toplopers zijn of amateurlopers. Je kan de marathon niet lopen op een bruine boterham... of een dag van tevoren even uit bed rollen en gaan lopen. Je wat moet wat is het moeilijkste moment? Het moeilijkste moment is het moment dat je, dat je echt aangewezen bent op je, op, je, op, je, op, je, op je psychologie. Dat je echt dat stemmetje wat zegt, geef het op, geef het op, die moet je de nek omdraaien. En dat stemmetje, dat naarmate het, de finish in zich komt, wordt het stemmetje harder. En je moet daar tegen kunnen, je moet er tegen vechten. En dat gevecht dat vindt plaats tussen de oren. Je staat momenteel in het theater hè, met de voorstellingen ja. over hardlopen. Ja. Je doet dat met Bram Bakker, psychiater, ja. met uh, Hans Koeleman, ex-atleet. Ja. Uh, wat is de boodschap? Ja, we toeren door het hele land. Uh, en, oh, een onze eigen ervaring met hardlopen. Waarom ben je gaan hardlopen? Je moet een beetje gek zijn om te gaan hardlopen en uh, wat maak je mee? Uh, trainen, uh, gaan voor je, voor je doelstellingen, Olympische goud of, uh, of gewoon het lopen van een marathon. Dat heeft ook te maken met je persoonlijke leven, met de liefde en, en met omgaan met falen. Hoe Ga je om met, met verlies? Dat is, dat is... Je moet een beetje gek zijn. Drie mensen die gek zijn van hardlopen in het theater. Uh, je gaat hier je, je lezing ja. voor ons houden. We hebben een uh... Kateder? voor je Laat klaargezet, achter je. Okay. Als je daar naartoe loopt, ja. dan kondig ik je aan. Schrijver Abdelkader Benali neemt ja. plaats achter ons spreekgestoelte. En neem ons mee naar de ja, wereld van de marathon. Okay. Wie een marathon loopt, komt zichzelf tegen. Elke stap is een aanslag op de benen. Vier keer het lichaamsgewicht komt op het asfalt terecht. En dat duizenden keren, tot aan de finish. Weken na de marathon is je lichaam nog geen zakkenas. Het lichaam is dan niet meer vooruit te branden. Toen ik mijn eerste marathon van Amsterdam liep... kon ik de volgende dag de trap niet meer af. De dagen erna ook niet. Toch blijf ik de marathon lopen. En ik zal hem blijven lopen. Omdat je in de marathon jezelf tegenkomt. Je traint hard, je eet goed, je rust goed. Alles staat in het teken van de voorbereiding op die marathon. Maar wanneer het startschot klinkt, begint de echte strijd. De strijd tegen jezelf. En wie gaat het winnen? Jij of de marathon? De marathon. Het antwoord is toch duidelijk? De marathon wint altijd. Het maakt niet uit of je de marathon in vijf uur loopt... of in twee uur en vijf minuten. De marathon is voor iedereen even zwaar. Simpel gezegd, je moet een beetje gek zijn om een marathon te willen lopen. Je, je beseft dat pas wanneer je begint aan de laatste tien kilometers van de marathon. Dan wordt alles anders. Je benen worden zwaar. Heel zwaar. Niets lijkt meer vanzelf te gaan. Nu komt het aan op puur doorzettingsvermogen... In Rotterdam lopen deze kilometers om de Kralingse Plas heen. Hier voel je je alleen. Helemaal alleen. En niemand kan je helpen. En toch moet je door. En het is heel pijnlijk, dit, dit besef. Aan de ene kant wil je opgeven. Je kan niet meer. En aan de andere kant zou je het jezelf nooit kunnen vergeven. Opgeven. Dus ga je door. De marathon is in de laatste fase aangekomen. De beslissende fase. Wie gaat het winnen? Het lichaam dat smeekt om ermee op te houden. Het lichaam dat dikke tranen jankt. Of het kleine, duivelse stemmetje in je dat zegt... Je moet door. Je bent toch niet laf. Negeer het vervelende, stomme lichaam maar. Luister naar mij. Je kan het niet maken om te stoppen. Lopen, stommeling. De Franse filosoof Descartes heeft het over de scheiding van lichaam en geest. Ons lichaam is een machine. Met ons bewustzijn sturen we het lichaam aan. We zijn piloot van ons eigen vliegtuig. Nergens wordt dat zo sterk gevoeld als het bij het lopen van een marathon. Je geest en je lichaam. Vijanden van elkaar, maar samengesmolten in jou. En jij? Jij moet door. Tot aan de finish. Want daar wacht helderdom. Al dus, schrijver en marathonloper Abdelkader Benali, dank je wel. Alle optimisten kunt u trouwens terugvinden op onze site 1Vandaag en Radio 1. Bent u zelf optimist? Mail ons dan radio@eenvandaag.nl. Je zult er maar achter komen dat je echte vader de dokter van de vruchtbaarheidskliniek is die stiekem zijn zaad in omloop heeft gebracht onder de cliënten. Kelly Roulette thought something was wrong with her results when an unknown name was identified as her biological father. She later found out that the man was actually her parents' fertility doctor. Ja, dit was duidelijk in Amerika, maar het gebeurde ook in Nederland. 41 volwassenen ontdekten dat hun biologische vader... de vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat is. Vorig jaar werd dat bekend. De blikken erop terug met een zoon van Karbaat. En Lambert de Bruyne is er voor de factcheck natuurlijk. Lammert, kinderen fietsen steeds slechter? Ja, volgens Veilig Verkeer in Nederland wel... omdat ze steeds vaker overal naartoe worden gebracht... door hun ouders in plaats van dat ze zelf fietsen. Maar of dat feit is of fictie... dat horen we zo onder meer van het CBS en de Fietsersbond. Na het NWS-journaal.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 Verkeersinformatie van de ANWB, Edwin Gertsen. Er zat één file op de N302 Horen richting Enkhuizen. Tussen Zwaagdijk en Westfout is de vertraging vijf minuten. Er zat een vrachtwagen met pech. In beide richtingen is er maar één rijstrook beschikbaar. vandaag. Het was april vorig jaar nogal een media-hype. De komst van twee Chinese reuzenpanda's naar Ouhans Dierenpark in Wenen. Ze zijn zojuist geland, twee reuze panda's. Het leek er wel bijna alsof het Nederlands elftal aankwam... dat net het WK had gewonnen. Een panda-koorts, panda, panda mania. p-day. en welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Panda-journaal. Dat was gigantisch. Gisteren hoorden we dat de omzet van de dierentuin verdubbelde... na de komst van de panda's. En dat moet ook wel, want de panda's kosten 1 miljoen per jaar. En daar komt dan het voer, de bamboe, nog bij. En dat is een wetenschap op zich, want de panda eet niet zomaar alle bamboe. Heel kieskeurig, ja, ja, ja. Het is echt maar net in wat voor buizen zijn. De bamboe smaakt ook soms anders. Uh, dat, dat is bewezen. Daar is onderzoek naar gedaan. Het ligt eraan op welke grond het gegroeid is. Brenna van Ekeren verzorgt de panda's nu al ja, bijna een jaar lang. We kijken in het verblijf van het mannetje. Hoeveel soorten bamboe eten ze? Dat wisselt heel erg. We bestellen ongeveer tien soorten per week. Uh, die krijgen we elke week binnen. binnen. En um, we kunnen ongeveer kiezen uit zo'n 25 soorten. En dat wisselt af wanneer ze wat lekker vinden. Het verschilt heel erg per seizoen voornamelijk ook en per dier ook. Dus op het moment uh, eet hij bijvoorbeeld heel veel bicetti en zij heel veel japonica. Om zo maar een voorbeeld te geven. Dus het wisselt per dier en ook nog per seizoen. Philostachis bissetti. Sudo Sase Japonica Sasa Tsuboyana. Van Renen naar Aste naar het bedrijf Bamboo Giant. Dit is de bestelling van, van oude Hans. Van de bamboes die ze deze week uh, wensen te ontvangen. En dat is naar aanleiding van wat uh, afgelopen week goed door de pandas uh, gegeten is. En dat kan, uh, dat kan nog eens uh, wisselen. Want uh, zo kan er zomaar een soort wekenlang uh, heel goed gegeten worden. En dan van op het andere moment. Ja, dan lusten ze niet meer. We kunnen een blik weer even in de kast. Ik begon met één plantje. <laughs> dus ik begon met één plantje aan de keukentafel ontleden. 25 jaar terug. Ja. Benny Nielen, zoon van groentekwijkers. 25 jaar zit hij nu in de bamboe. Ik, ik zag die plant en er was, was direct eigenlijk toch wel liefde op het eerste gezicht. Hij, hij bekomt zich niet om kou en wind en sneeuw. Het is een dappere plant. Hij blijft gewoon groen in de winter. 8 hectare in totaal onder glas, zoals hier. Maar ook in de volle grond. Dus uh, je voelt je uh, ja, aan zee, of je over een strand loopt. Het ruist echt. Het ruist, het ruist als de zee. En, uh, het, het staat nooit stil, het beweegt, je ziet het wuiven. Dit zijn de eeuwige bamboevelden van Benny Nielen. <laughs> het is keihard. On, uh, Ongelooflijk uh, hoe sterke kaken pandas moeten hebben. Hier staan we nou bij Bessetti bijvoorbeeld. Dat is echt een van de favorieten. Uh, staat eigenlijk iedere week wel op het verlanglijstje van de pandas. Voor de pandas in rene hebben we ongeveer 3 hectare. Dus dat is 30.000 vierkante meter van twee pandas. Bamboe, het komt over de hele wereld komt het voor, behalve in Europa. De bamboes die wij kweken, die komen uit de, voornamelijk uit de koude gebieden in China. En daar lopen ook pandas in die gebieden. En we wisten inderdaad van, oké, okay, een paar bamboes... Die, uh, die vinden ze heel erg lekker. Maar bijvoorbeeld, er was één soort die ze in China veel eten... en daar, uh, daar staat niets van in Europa, van die soort... We hebben, we hebben echt letterlijk één plant kunnen vinden bij een verzamelaar, een bamboeverzamelaar, die heel veel soorten heeft. En daar hebben we één plant kunnen vinden van, van die soort die dan heel favoriet was. Daar hebben we een stuk van, van uh, gekregen en die gaan we opkweken. Maar ja, dan ben, je, dan ben je misschien wel tien jaar verder voordat je echt daar een beetje massa van hebt. Ondergronds maakt het wortelstokken. En op die wortelstokken komen dan in het voorjaar komen dan allemaal nieuwe stengels. En die groeien razendsnel. Die kunnen gewoon hier buiten 30 centimeter in een etmaal. Dus meer dan een centimeter... Per uur kunnen die groeien. Ja, bamboe is een snel groeiende plant. Alleen, er uh, komt bij kijken dat uh, als je dus regelmatig flink knipt in een plant, dat, uh, dat het een soort groeivertraging oplevert. En daarnaast is het, uh, het favoriete kostje zijn wat oudere stengels. Dus de nieuwe jonge stengels, die in ons mensenogen heel, heel mals en, en, en, en zachter uitzien, nou, die willen de panners niet. We staan hier in de koelcel en uh, het is hier uh, donker, vochtig. Grote houten kisten. Helemaal vol met uh, allerlei uh, soorten bamboes. Vijftien jaar geleden werd de eerste dierentuin in Berlijn klant van Benny Niele. Daarna volgde Edinburgh, Atari, in Finland ligt dat. En dus nu Renen. We hebben een aantal gesprekken gevoerd met dierentuinen in Europa die uh, in onderhandeling zijn met, uh, met China. Er dus komen meer panda's deze kant uit. Ja, ja, dat is eigenlijk vrij zeker. Waarschijnlijk Kopenhagen als eerste. Dienerbakken. Een tweede? Wellicht Praag. Kortom, binnenkort nog meer bamboe in asten. Waarschijnlijk wel, ja. Nieuws via de NOS. Meer dan 50 wetenschappers hebben in een open brief... hun zorgen geuit over het kunstmatige intelligentieprogramma... van een Zuid-Koreaanse universiteit. De school werkt samen met een grote wapenfabrikant aan een technologie... die volgens de wetenschappers kan leiden tot killerrobots... En een van de ondertekenaars van de brief is Anton van den Mos van, van de Radboud Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar maakt u zich zorgen over? Nou, deze ontwikkeling kan zorgen voor een uh, nieuwe revolutie in oorlogsvoering... Uh, op een schaal die, uh, die uh, ja, heel, uh, heel erg uh, moeilijk te voorspellen is... Uh, uh, zeker als het in de handen van, uh, van mensen komt die, uh, waarvan je het niet wil dat ze die technologie hebben. Er, kan, uh, uh, er, er kunnen uh, gigantische massa uh, vernietigingen plaatsvinden. Uh, als, je, als je blijft doorontwikkelen aan deze technologie. Want waar hebben we het precies over? Nou, drones, autonome uh, uh, voertuigen en vliegtuigen die uh, uh, hun doel zelf zoeken en uh, kunnen vernietigen met grote precisie. Ja, die bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, die universiteit in Zuid-Korea uh, die werkt daaraan mee. Zijn er eigenlijk afspraken of, of regels internationaal uh, voor universiteiten? Nou, voor de hele wereld zouden die moeten gelden. Uh, uh, dat, uh, dus er zijn uh, regelgevingen voor allerlei soorten massavernietigingswapens En de, die gaan mee met de technologie. De technologie loopt altijd een beetje voor. En dit is nou de technologie die nu aan de beurt is. Waar heel snel uh, regelgeving over moet komen uh, van de Verenigde Naties. En de Verenigde Naties is daarmee bezig. Uh, maar wij als ontwikkelaars van die technologie moeten daar uh, met kracht op wijzen. En uh, de goede uh, weg wijzen. Want hoe dichtbij zijn die wetenschappers, met, bij die wapens... dus die uh, met kunstmatige intelligentie kunnen opereren? Nou ja, die technologie is, uh, is ontzettend ver. Uh, uh, voor voor doeleinden die, uh, die volkomen vreedzaam zijn... is dat ook allemaal prima in orde. Uh, maar uh, je moet uh, met z'n allen vinden dat, uh, dat, dat het bij die vreedzame uh, uh, toepassingen blijft. En je, je kunt gewoon met z'n allen zeggen... We, maken gewoon, we stoppen met het ontwikkelen van, uh, van dit soort uh, technologieën... als ze uh, worden toegepast in, uh, voor oorlogsvoering. Ja, heeft die Zuid-Koreaanse universiteit al gereageerd op de, op op de open brief? Ja, iedere, iedere ondertekenaar heeft een, een brief ontvangen waarin de universiteit met klem benadrukt dat ze niet uh, meedoen aan, aan dit soort onderzoek. Uh, ze gaan wel in, in zee... Uh ...hebben er dus baat bij de, uh, dat ze in zee gaan met een bedrijf dat, dat wel uh, oorlogstuig ontwikkelt. En uh, ja, je weet niet wat zo'n bedrijf uh, intern uh, doet. Een universiteit en het hele vakgebied is heel open over alles. We publiceren alles uh, uh, als open source, uh, open science. En uh, je, je, je wil niet dat, dat je dan vervolgens een, een deur opent naar een organisatie die verder, uh, verder gesloten is. Ja, dus dat neemt u zorgen nog niet weg? Ja. Nee, Anton Al nee, nee, nee. van den Bos, Ho bijzonder hoogleraar communicatie en informatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit. Dank u wel. Waar heb ik dat eerder gehoord? De 36-jarige Kelly Roulette uit de Verenigde Staten dacht altijd dat ze op de natuurlijke manier verwekt was. Maar niets spreekt minder waar nadat ze de resultaten terugkreeg van een online DNA-onderzoek. USA Today reports that Kelly Rolette thought something was wrong with her results... when an unknown name was identified as her biological father. She later found out that the unknown man was actually her parents' fertility doctor. Dr. Gerald Mortimer allegedly used his own sperm to impregnate her mother without her consent. Ja, een vruchtbaarheidsarts dus die zijn eigen zaad insemineert... bij niet vermoedende patiënten. En dat gebeurde eerder. Begin vorig jaar werd bekend dat fertiliteitsarts Jan Karbaat... mogelijk bij tientallen vrouwen zijn eigen sperma had gebruikt... in plaats van het sperma van een anonieme donor fertiliteitsarts Jan Karbaat gold als pionier van de kunstmatige inseminatie in Nederland. De arts werd er al langer van verdacht zelf sperma te hebben gedoneerd. Als dus de vrouw zegt nou ik wil per se een donor met bruine ogen of per se met krullend haar of per se met rood haar of per se dat hij minstens universitair gevormd is, nou ja dan, dan kun je dat krijgen. Nadat een wettig kind van Karbaat vorig voorjaar DNA afstond aan de Vion databank... rolden er matches uit met 18 geregistreerde donorkinderen. Donorkinderen die niet geregistreerd stonden in de DNA databank... en het nieuws hoorden, deden massaal een DNA-test. Zo ook Martijn van Halen. En ook daar kwam een match uit. We spreken met hem over deze roerige periode. Goedemiddag meneer van Halen. Ja, goedemiddag. Ja, want uh, wat was het moment dat u erachter kwam dat Jan Carbaat uw biologische vader was? Of is? Dat uh, ontdekte ik op het moment dat ik een uitslag kreeg van de Amerikaanse databank. Waar uh, je zou juist aan, refer aan refereerde. Uh, daarin uh, staan een aantal van, van mijn halfbroers en zussen, waar ik nu weet, die dus ook door Villon gemet zijn. Daar metste ik dus aan. En uh, inmiddels ook een uh, nicht van Karbaat. Die staat daarin en daar metsten wij ook allemaal aan. Ja, want u heeft zelf uh, uiteindelijk het initiatief genomen om dit uit te zoeken. Ja, ik uh, weet pas uh, 4,5 jaar dat, ik, uh, eh, dat mijn, mijn vader, mijn sociale vader, niet mijn biologische vader is. Uh, daar, dat heb ik even laten liggen. En inderdaad, vorig jaar april kwam er zoveel in het nieuws dat ik nieuwsgierig werd en ben gaan zoeken. En na een uitzending van Etio Late Night... waar je dus naar nu blijkt een halfboer van mij in zat... Dus ja, zag ik een foto van Jan Karbaat. Dat had ik zelf kunnen zijn op die leeftijd. En wist ik het eigenlijk al zeker. Dus zodoende dat ik uh, ver verschillende DNA-testen ben gaan doen. Dus zowel en, de Amerikaanse als de test van Fionn. En hoe was het voor u uh, ja, toen vaststond dat u ook een zoon van Karbaat was? Dat is heel dubbel. Aan de ene kant uh, is het lastig... omdat het natuurlijk niet heel netjes is... dat een arts dat soort ze dingen zelf doet. Dat is niet ethisch. Aan de, aan de andere kant... Uh, persoonlijk ben ik er heel blij mee. Want zonder een donor was ik er niet geweest. En ik had ook van een, uh, ja, een totaal iemand anders kunnen zijn. En deze man heeft toch wel bijzonder goede genen doorgegeven. Dus vanuit dat oogpunt is het... Uh, is het... Hey. het lijkt erop alsof de verbinding helemaal wegvalt... Even kijken of dat ook zo is. Of dat we misschien toch nog contact hebben. Even kijken hoor. Met uh, Martijn van Halen. Hoort u ons? Nee. Ik denk dat we dus tijdelijk even wat anders moeten gaan doen. Of muziek. K kijken of we de verbinding kunnen herstellen.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 Running in the family level 42. Helaas lukt het niet meer om die verbinding met Martijn van Halen nog weer tot stand te brengen. Wellicht dat we op een ander moment daar ooit nog eens over door kunnen praten. Dan nu is heel anders. Feit of fictie? te Bruin. Jij ging checken of het klopt dat kinderen steeds slechter fietsen. Ja, inderdaad. Het is niet zo dat ik ze persoonlijk... steeds slechter zie fietsen. Maar Veilig Verkeer Nederland maakt zich wel zorgen. Want kinderen worden te vaak met de auto naar school gebracht. Gebeurt het ook dat kinderen niet meer leren fietsen... Eh, doordat ze steeds gebracht worden overal naartoe... ook naar de sportclub, waar dan ook, naar vriendjes. Dus het komt inderdaad omdat ouders bezorgd zijn... en zeggen, weet je wat, we stoppen ze in de auto... Ja, dat zegt dus Veilig Verkeer in Nederland. En dat vond ik wel opmerkelijk, dus ik ben het gaan checken. Om te beginnen bij Tanja Traag van het CBS. Zij geeft ons de precieze cijfers over de manier waarop kinderen tussen de 6 en 11 jaar naar school gaan. Wat wij daarin zien is dat in de periode 2014-2016 46% van de verplaatsingen naar school met de fiets ging. En 30% te voet. Uh, en daar staat tegenover dat we zien dat ongeveer uh, 20% van, uh, van de verplaatsingen met de auto plaatsvindt. 46% met de fiets, 20% met de auto, dat, dat valt qua fietsen dan nog wel mee, toch? Ja, nou ja, inderdaad, op zich valt het nog wel mee. Maar wat ook interessant is, is dat het SBS deze cijfers bijhoudt sinds 2011. Maar daarin nog geen verschuivingen ziet. Dus het neemt niet af sinds 2011. En kun je dan wel stellen dat kinderen, doordat ze dus niet naar school gaan uh, op de fiets, dat ze dan minder goed fietsen? Ja, volgens Saskia Kluit van de Fietsersbond wel. Het is met fietsen eigenlijk net zoals met alle andere dingen in het leven. Als je het goed in de vingers wil krijgen, moet je het ongeveer 10.000 uur doen. Hè? Die hele basisschool kun je gebruiken om ze die uren in de benen te krijgen. Want als ze eenmaal in de puberteit zitten, dan is het natuurlijk zelfstandig. En dan gaan ze zonder jou fietsen. Dan hebben ze niet voldoende ervaring. Dan missen ze het verkeersinzicht om veilig aan het in te nemen. 10.000 uur, dan zitten ze alweer op de middelbare school. <laughs> ja, dat is echt heel veel. Hè? Moest jij trouwens vroeger op de fietserschool? Ja. En, ja? en een, een rotend ook, in de oh, regen. Ja. Weer een absoluut. ja, absoluut. Ach, ja. Nou ja, maar je ziet wat er van je terecht is gekomen. Het dus <laughs> kan, kan goed komen. Ja. Ik, ik sprak ook nog met Hugo van Steenhoven. Hij zoekt voor de nationale fietsagenda uit hoe het met het fietsgedrag van kinderen in de grote stad gesteld is. De cijfers die ik nu heb, ja, die zijn toch ook wel schokkend. In een uh, stad als Rotterdam doet meer dan de helft van de scholen uh, niet mee met het verkeersexamen. En uh, de reden die dan vaak opgegeven wordt door de school is dat uh, heel veel kinderen niet kunnen fietsen en geen fiets hebben. Geen fiets hebben, dus niet alleen dat ze niet kunnen fietsen, maar ja, logisch als je ook helemaal geen fiets hebt, toch? Ja, opmerkelijk hè. Tom, uh, Tom Huiskes van de BOVAG, die is voor ons in de fietsverkoopcijfers gedoken. In de officiële verkoopcijfers van uh, nieuwe fietsen zien we inderdaad dat uh, grofweg uh, een halvering heeft plaatsgevonden in de verkoop van nieuwe kinderfietsen uh, sinds 2000. Hier. destijds werden er 227.000 nieuwe kinderfietsen verkocht. Uh, nu, afgelopen jaar, waren dat er 116.000. Ja, ze zien dus inderdaad een aanzienlijke daling van het aantal kinderfietsen. Wel met de kanttekening dat er uh, meer fietsen via Marktplaats worden verkocht. Dus dat uh, vindt zich in het verborgene plaats. En dat kinderen tegenwoordig al eerder een elektrische fiets krijgen. Ach ja, ja. natuurlijk. <laughs> maar klopt het nou? Kinderen uh, leren niet meer fietsen. En fietsen dus slechter omdat ze te veel met de auto naar school worden gebracht. Ja, dat volgens was de, de stelling. De, klopt inderdaad van uh, Veilig Verkeer in Nederland. Volgens de CBS-cijfers worden kinderen eigenlijk maar weinig met de auto uh, naar school school gebracht, of naar de sportclubs. In de grote steden doen er wel steeds minder kinderen mee... aan het verkeersexamen, omdat ze niet kunnen fietsen... of überhaupt geen fiets hebben. Uh, maar een één-op-één verband is lastig aan te tonen. Veilig Verkeer Nederland heeft al aangegeven... dat er vervolgonderzoek nodig is... naar de reden waarom er dus minder goed gefietst wordt door de kinderen. Uh, en dat lijkt me een goed idee, want hun stelling dat het komt... doordat ze te veel overal naartoe worden gebracht door de ouders... die stelling is vooralsnog uh, fictie. Zetten een stempel op. Ja. Dankjewel, Lambert de Bruin. Tegen vieren uh, horen we je weer. En dan met trending. Uh, kun je al iets verklappen? Ja, er is uh, ophef over een storing in de dating app Tinder gisteren. Er was uh, paniek overal bij alle singles die wilden inloggen. Want dat, uh, dat lukte niet. En hij is niet dood. Hij leeft. Er is nieuwe muziek uitgebracht van Elvis Presley. <laughs> ja. ja. Tuurlijk. Uh, dat sluit aan bij het onderwerp over dat het allemaal heel anders had met 9-11 en zo. En uh, nou nee, dit is toch oh, echt is, is oude okay. nieuwe muziek. Oude nieuwe muziek, ik ben ja, heel erg benieuwd. Zo direct krijgt u dat dan allemaal precies door van Lammerte Bruin. Well, you, you in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 be like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 Yes and rest, I'm yours. Zo direct in een vandaag gaan we het over verboden pesticiden op het eten hebben. En wat er gebeurt als we ons brein aan kunstmatige intelligentie koppelen. En u hoort Sharon Dijksma van de Partij van de Arbeid over betere bescherming van patiëntgegevens. Dat allemaal natuurlijk naar aanleiding van Barbie Kate. Na nieuws en reclame. Tot zo.